12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, Gronings ziekenhuis voorziet problemen in de kankerzorg. Een grote gevangenenruil is aan de gang in Syrië... en sportclubs zitten steeds vaker krab bij kas. Vanmiddag alleen regen in het zuidoosten. In de rest van het land wordt het droog en dan komt de zon zelfs af en toe tevoorschijn. Maximum temperatuur ligt rond 8 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Morgenochtend eerst wat zon, maar morgenmiddag neemt dan weer de bewolking toe... en later op de dag valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt ook iets kouder dan vandaag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in... naar het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Het ziekenhuis kwam eind vorig jaar in opspraak... onder meer door een onverklaarbaar hoog sterftecijfer op de afdeling cardiologie. De raad wil weten hoe het ziekenhuis informatie over incidenten... en vermijdbare doden registreert en rapporteert... En ook wordt onderzocht hoe de recente incidenten zich hebben kunnen voordoen... terwijl het ziekenhuis gecertificeerd is. In Syrië is een grote gevangenenruil aan de gang. De opstandelingen hebben 48 Iraniërs vrijgelaten... die ze afgelopen augustus in Damaskus hadden ontvoerd. In ruil daarvoor worden nu ruim 2100 Syrische burgers... door het regime van president Assad vrijgelaten. Correspondent Thomas Erbrink in Teheran. Thomas, wordt dit in Iran nou al gevierd als een groot succes? Nou, zeker wel door de, door de Iraanse leiders. Die hebben namelijk maandenlang volgehouden... dat deze 48 mannen pelgrims zijn. Nou, dat was niet wat de Syrische rebellen zeiden... die ze hadden opgepakt. Die zeiden dat de Iraniërs lid waren... van de revolutionaire garde Irans. Eh, ja, militaire, militaire arm. Eh, ideologisch militaire arm. Um, hoe het nou ook zei... Iran heeft er alles aan gedaan... om, uh, om deze 48 mannen vrij te krijgen. En uh, ik sprak net met een, een uh, belangrijke rijke uh, Iraanse adviseur uh, die daar een rol in had gespeeld. En die zei dat ze daadwerkelijk met iedereen in de regio hadden gepraat om deze 48 Iraniërs vrij te krijgen. En dat ze er heel blij waren dat het gelukt was. Ja. Maar is nou intussen duidelijk of het inderdaad gaat om 48 pelgrims of om 48 mensen van de, van de Nationale Garde? Deze adviseur die vertelde me dat, het, uh, dat, het, uh, dat Iran dit uit humanitaire overweging had gedaan. Hij zei al, was er maar één Iranier gegijzeld, dan hadden we alles voor hem gedaan. Maar ik denk toch, gezien de, de aantallen waar we het ook over hebben... Hè, 48 Iraniërs versus 2130 uh, leden van de Syrische oppositie... die Assad nu moet vrijlaten in ruil voor de Iraniërs... Ja, dat doet toch wel denken dat dit belangrijke figuren waren. En het is wel duidelijk dat het laatste woord hier niet over is gezegd. Ja. In hoeverre is Iran nog betrokken bij de, bij de strijd in, in Syrië? Nou, Iran raakt steeds meer betrokken bij de strijd in Syrië. Misschien niet fysiek op de grond, maar absoluut wel met advies. Uh, misschien kan je herinneren de, de speech die Assad een paar dagen geleden gaf... waarin hij een, een voorstel... Uh, uit de doeken deed om, om alles weer op, uh, op orde te krijgen in zijn land. Nou, dat leek wel uh, helemaal gedirigeerd vanuit Teheran. Uh, Assad zit in een heel moeilijke positie... en heeft eigenlijk maar één echte bondgenoot... omdat de, Iraniers, omdat de Russen ook twijfelen. Nou, dat zijn dus de Iraniërs. Dus uh, dat, daar blijkt ook wel uit weer. Nogmaals vandaag uit die aantallen... 2130 Syrische oppositieleden vrijgelaten. Assad noemt die mensen consequent terroristen... die nu dus weer uh, op vrije voeten zijn... Uh, dat laat zien hoe innig de band is tussen Syrië en Iran. Ja, zijn die intussen op vrij ook die 2100 Syrische burgers... zijn die intussen vrijgelaten, dat jij weet? Nou, dat is inderdaad de vraag. De Iraanse media bevestigt wel het vrijlaten van de 48 Iraniërs... maar nog niet uh, van uh, de, de, de Syrische oppositieleden... Um, ja, ik denk dat het afwachten is. Deze deal wordt, uh, is, is, is bewerkstelligd door een Turkse hulporganisatie, IHH. Nou, die kennen we nog van de, de, de boten die ze naar Gaza stuurden in Agmeen 2010. En um, um, die ze moeten nu zorgen dragen dat ook de andere kant van de deal wordt uh, gewaarborgd. Namelijk het vrijladen van die Syrische oppositieleden. Thomas Erbrink in Teheran. dankjewel. Het Universitair Medisch Centrum Groningen verwacht in de problemen te komen... door de concentratie van de kankerzorg. Door de vergrijzing zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren toenemen... vertelde Jos Aartsen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG... in het KRO Radio 1-programma Goedemorgen Nederland. Dan zien wij dat er uh, bijvoorbeeld in 2015... Uh, een, waarschijnlijk de oncologie 25% meer gevallen gaan komen. En als je naar 2020 kijkt, is het bij bepaalde tumorsoorten zelfs 80%. Nou, als je dat dan bij elkaar optelt, gelet op het feit dat wij ook ongeveer aan onze grenzen van de capaciteit zitten, ja, dan weet je dus dat er grote problemen gaan ontstaan in de komende jaren. Tegelijkertijd willen het kabinet en de zorgverzekeraars de zorg voor kanker concentreren in een aantal ziekenhuizen. Dat komt Daarbij. En dat betekent dus ook dat je dus met de grote ziekenhuizen in uh, de regio Noord-Nederland... dat je echt moet gaan kijken hoe gaan we dit met elkaar wennen. En dat heeft dus gevolgen voor de kankerpatiënten, zegt voorzitter Aartsen. De consequentie is natuurlijk uiteindelijk dat als wij het niet met elkaar voor elkaar krijgen... Uh, en ik ga er nog steeds vanuit dat dat gaat lukken, want ik ben een optimistisch mens... Uh, dat betekent, zou betekenen dat je op een gegeven moment zelfs wachtlijsten gaat krijgen voor bepaalde behandelingen. Bijvoorbeeld voor oncologiebehandelingen. En dat kan natuurlijk niet. Want juist bij kankerpatiënten is haast geboden. En het probleem speelt niet alleen bij het UMCG. Dit onderzoek dat heeft uh, betrekking op Noord-Nederland. Uh, dus uh, ik kan alleen maar voor Noord-Nederland spreken. Maar uh, daar waar je kijkt van wat de redenen zijn dat er uh, grote stijging is... bijvoorbeeld die concentratie, maar ook het feit dat wij een bepaald leefpatroon hebben... en een vergrijzing hebben, uh, dan weten we dat dat veel heel Nederland gaat spelen. Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Hij pleit voor meer capaciteit en dus meer geld. ABN AMRO begint morgen in Den Haag met een nieuw videosysteem bij pinautomaten. Beelden van een plofkraak of skimmen kunnen direct naar de politie worden doorgestuurd. Minister Opstelte en topman Zalm van de bank zijn aanwezig bij de lancering van dat speciale videosysteem. ABN AMRO is de eerste bank die er gebruik van gaat maken. Opstelte introduceerde het videosysteem vorig jaar al bij winkels en horecazaken. Bouke Vaatstra krijgt de Machiavelli-prijs 2012. De vader van de vermoorde Marianne Vaatstra krijgt de onderscheiding... vanwege de manier waarop hij 13 jaar lang de media heeft ingeschakeld. Daardoor kon de dader van de moord op zijn dochter worden opgespoord... zo staat in het juryrapport. De Machiavelli-prijs wordt elk jaar toegekend... voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Eerdere winnaars zijn onder andere Prinses Maxima... Bert van Marwijk en Jan Marijnissen. Dit is het NOS-journaal, het door Alt Megens. De inspectie voor de gezondheidszorg blijft achter de afspraken staan... die in het verleden zijn gemaakt met neuroloog Jans Gesteur. In 2010 tekende Jans Gesteur een overeenkomst... waarin stond dat hij niet tuchtrechtelijk zou worden vervolgd... als hij nooit meer aan het werk zou gaan. CDA-kamerlid Omtzigt beschuldigde de inspectie er vanmorgen van... het op een akkoordje te hebben gegooid met de neuroloog. De inspectie bevestigde het bestaan van de overeenkomst. De deal werd gesloten nadat Jans Gesteur zich vrijwillig... uit het big register had laten schrijven... En hij dus niet meer in Nederland als arts mocht werken. De inspectie benadrukt dat ziekenhuizen in het buitenland... zelf verantwoordelijk zijn voor het natrekken van het verleden van hun artsen. Sportclubs hebben steeds minder geld in kas. Nog maar de helft heeft een goede of een uitstekende balans. Vier jaar geleden gold dat nog voor twee op de drie clubs. Dirk Segers van de stichting Waarborg Fonds Sport. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de helft van de clubs doet het dus goed. Uh, hoe zit het met, met die andere helft allemaal in de, in de geldproblemen? Nee, dat is niet wat wij hebben onderzocht. Wij hebben uh, onderzocht uit uh, 1200 sportorganisaties... dat wij zien dat die organisaties de afgelopen jaren... dat het daar in financiële opzicht minder mee gaat. Waarbij wij dus niet zeggen dat ze direct in de problemen zitten. Dat was, een paar jaar geleden was dat nog maar bij een derde... en nu dus bij ongeveer de helft dat ze in de problemen zitten. Nee, wat wij hebben onderzocht is... Uh, wij onderzoeken 1200 uh, sportorganisaties... Ja. en wij geven aan hun financiële status een bepaalde kwalificatie... En wij zien dus dat die kwalificatie van die sportverenigingen terugloopt. Ja. Uh, waarbij wij niet stellen dat ze direct in de problemen komen in financieel opzicht. Maar ze hebben minder in kast, steeds minder in kast. Daar komt het op neer. Nou, de kwalificatie die wij uh, daaraan hangen, die wordt uh, opgebouwd uit de liquiditeitspositie, uit de vermogenspositie, uh, uit de begroting voor de ja. komende jaren. En op basis daarvan uh, maken wij een, uh, een financiële kwa kwalificatie. Ja. ja, maar het gaat en slechter met de sportclubs. Daar wil ik naartoe, toch? Ik zeg, het gaat steeds slechter met de sportclubs, wat dat betreft. Ja. Toch? Dat is, dat is de conclusie. Waar ligt dat aan? Ja, dat is wat wij niet uh, als zodanig hebben onderzocht. Wel hebben wij er natuurlijk een bepaald gevoel bij. Dat ja. wij zien dat bepaalde inkomsten... Uh, als uh, kantineinkomsten en als sponsoring, dat die teruglopen. Aha. De leden zitten, zitten minder in de kantines? Ja, dat weet ik niet. Om dus wat ze te, te verteren. Ze geven hier gewoon uit in de kantine. Ja. Maar uh, merkt u dan ook dat bijvoorbeeld ledenaantallen teruglopen, dat dat daardoor komt? Nee, dat zien wij niet. Uh, de ledentallen van alle bonden bij elkaar, die stabiliseren op dit moment. Dus, dus een verlies van ledentallen is het, uh, is het niet. Nee. Ja. En, en weet u ook of, of clubs maatregelen hier tegen nemen, dat ze dit ook zien, dit, dit, dit, dit probleem, en, uh, en wat doen? Ja, dus wat, wat wij zien in grote lijn is dat wij zeggen van uh, de financiële kwalificatie die neemt af... Maar uh, aan de andere kant wapenen bestuursleden zich daar ook tegen door te zeggen bij hun vereniging: van oké, okay, hoe kunnen wij de, de, de mindere inkomsten uit bepaalde bronnen ja. hoe kunnen we die afdekken? Hoe doen ze en dat wat dan? Je, nou, wat je vaak ziet is, een, is het makkelijkste middel. Uh, in die zin dat ze zeggen: van oké, okay, wij kiezen voor een contributieverhoging. Ja. Of... En, en wat wij daarna zien is dat, uh, ja, dat de vereniging uh, inventief probeert te zijn en, en andere bronnen probeert aan te boren. Ja, noem eens wat bronnen, wat doen ze dan? Nou, bijvoorbeeld het, het, het vastgoed van de sportvereniging uh, Dat werd uh, in het verleden alleen gebruikt in de avond en in de weekenden. En wat wij zien is dat verenigingen meer multifunctioneel gaan denken... en dan gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen wij dat vastgoed... De ook... kantine gaan verhuren uh, overdag? Ja, bijvoorbeeld Pavioen. aan een opvangorganisatie of bijvoorbeeld ja. uh, aan andere welzijnsinstellingen. Ja. Oké, okay, dank u wel voor dit inkijkje. Uh, Dick Segers van de stichting Warborg Fonds Sport... De vader van een van de kinderen die bij een brand in Maastricht is omgekomen... die wordt niet verdacht van brandstichting, meldt het openbaar ministerie. De man is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte van huiselijk geweld en wapenbezit. Volgens het OM hebben die zaken niets met de brand te maken. Bij die brand in een rijtjeshuis in de Maastrichtse wijk Heugemerveld... kwamen zondagnacht twee jongens van drie en vijf om het leven. De moeder raakte gewond. Maandag werd duidelijk dat de brand is ontstaan door een oververhitte frituurpan. De Nederlandse wielrenunie, de KNWU en de drie grote Nederlandse ploegen... hebben de deur opengezet voor renners en oudrenners om hun dopinggebruik op te biechten. Nederlandse renners die hun dopinggebruik bekennen... krijgen strafvermindering en de garantie dat ze in de wielersport mogen blijven werken. Het gaat om de periode tot 2008. Het akkoord lekte vandaag uit, maar het wordt pas begin volgende week gepresenteerd. Wielrenner Nicky Terpstra heeft met zijn Belgische ploeggenoot Iljo Keijsen de 31ste Zesdaagse van Rotterdam gewonnen. Peter Schep en Wim Stroetinga werden tweede. Zesdaagse in Rotterdam werd bezocht door bijna 28.000 mensen. Tennisser Igor Seisling is in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Auckland uitgeschakeld. Seisling verloor in Nieuw-Zeeland in twee sets van de Duitser Tommy Haas. Nog meer tennis. Want Timo de Bakker heeft als enige Nederlander de tweede ronde bereikt... van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. De bakker won in twee sets van de Oekraïner Nedov Yeshov. Jesse Galung, Matwe Middelkoop en Boy Westerhof zijn uitgeschakeld. En Samuel Armenteros verhuilt Herakles aan het einde van dit seizoen voor Anderlecht. De 22-jarige spits heeft een mondeling akkoord bereikt met de Belgische topclub over een driejarig contract. De zweet van Cubaanse afkomst stapt in de zomer transfervrij over naar Brussel. 12 minuten over 12. De hoofdpunt uit deze uitzending. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar het Ruwart van Putten ziekenhuis in Spijkenissen. Opmerkelijke gevangenenruil in Syrië. De opstandelingen hebben 48 Iraniërs vrijgelaten. Het regime van president Assad gaat 2100 Syrische burgers vrijlaten, is gezegd. De ABN Amro stuurt als eerste bank beelden door naar de politie bij verdachte situaties bij pinautomaten. Dat was het. Zometeen Jurgen van den Berg. Hij serveert lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Echt u zich zo, ook zo aan die Tom de Ridder... met zijn nationale tankpas voor ondernemers? Je kan de radio nu aanzetten of hij is erop. En er is nu zelfs een klaagbaak op internet in het mediaforum presentatoren Jacobine Geel en Eshwet El Miloudi en het gaat onder meer over Albert Verlinde die woest is op de nieuwe advocaat van Estelle Kruijf die suggereert namelijk dat Bram Moskovits RTL Boulevard en de Telegraaf heeft getipt als Estelle een afspraak met Moskou had. Hoe durft suggereren dat wij toestaan aan Bram uh, van, van breek je beroepsgeheim, weet je wel, doe het maar. En hoe durf ik te suggereren dat Bram dat doet? Ik steek hierbij mijn hand in het vuur dat Bram Moscovits nooit, maar ook dergelijk nooit, iets geklikt, verteld heeft over herstel. Nooit, nooit, nee. nooit. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen René Smit uit Delft. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Lezers van de VARA-gids kunnen hun eigen idee aandragen voor een documentaire. De VARA kiest het beste voorstel en gaat dat proberen uit te voeren. Columnisten van de gids die hebben al een idee ingediend. Mart Smeets wil bijvoorbeeld een documentaire over Johan Cruijff maken. Nico Dijkshoorn, een film over mensen die IKEA-spullen aanschaffen. Via crowdfunding wil de VARA het geld bij elkaar krijgen om het plan uiteindelijk te financieren. Persbureau AP experimenteert met het verkopen van tweets. Via het account @AP. worden voortaan ook reclameboodschappen van Samsung verspreid. Voor iedere reclame-tweet komt in hoofdletters te staan dat het een gesponsorde tweet is. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Aan de telefoon is Erik van Gruithuizen, algemeen directeur van het ANP. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed idee van AP? Nou, het gaat mij iets te ver. Ik begrijp het wel. Uh, het valt niet mee op dit moment om uh, als mediabedrijf geld te verdienen. Uh, wij doen ook heel veel meer uh, als ANP dan alleen maar nieuws leveren, fotografie, video, radio. Dit gaat mij denk ik een stapje te ver. Waarom eigenlijk? Uh, nou, uh, ik denk dat je je betrouwbaarheid als merk, dat dat als persbureau voorop moet blijven staan. En uh, los van het feit dat wij de consumentenmarkt niet bedienen en ook niet willen bedienen, wij werken voor bedrijven denk ik wel dat je moet voorkomen dat mensen verward raken. Het moet duidelijk zijn wat nieuws onafhankelijk betrouwbaar is... en wat een gesponsorde boodschap is. Maar u doet nu ook al commerciële opdrachten? Ja, dat klopt. Uh, dat doen we al tien jaar. Uh, je kunt via de ANP-net uh, berichten versturen die uh, voor journalisten relevant zijn. Maar dat is iets anders dan een platte commerciële boodschap, als ik het zo mag zeggen. Maar u, u maakt toch ook wel filmpjes en zo voor, voor bedrijven bijvoorbeeld? Ja, dat doen wij. Dat doen wij gescheiden van de nieuwsoperatie. Maar dat sturen wij apart uit en dat vermengen we niet met het nieuwsnet. Wij maken inderdaad, wij maken voor ING een journaal. Wij maken voor eh, Ziggo maken wij media alerts over de sector of over het bedrijf, op basis waarvan het management eh, mede zijn beslissingen baseert. Dat doen we al een hele tijd. Uh, dat is nog niet heel erg bekend en daar gaan we ook veel meer bekendheid aan geven. Eigenlijk beginnen we volgende week daar een hele grote campagne om. ANP meer dan een. Persbureau. Want, heet het. Ja, want zo bent u nog steeds bekend, natuurlijk als persbureau. Ja. Uh, alleen, uh, dat is het punt natuurlijk. Er nemen steeds minder mensen, uh, organisaties nemen berichten af. En, en u moet dus eigenlijk een tweede tak in het, het leven roepen, dat is al tien jaar het geval kennelijk. Uh, waarmee u geld binnenhaalt. Anders ja. zou het niet meer kunnen bestaan. Nou, dat is overdreven. Overigens, kleine correctie. Ons nieuws is nog nooit zo breed verspreid als anno 2013. Maar online en de iPads en de betaalmuren ten spijt is het heel moeilijk om geld te verdienen. En ik denk dat het wel zo is dat we op andere manieren op zoek moeten naar nieuwe omzet. Om te zorgen dat de betrouwbaarheid en het sterke merk wat het ANP nog altijd is, eh, om dat in de lucht te kunnen houden. En om dat op de manier te kunnen blijven doen zoals we dat graag willen doen. Nou, noemde u net ING als Siggo, hè, die dan, euh, laten we zeggen, met de commerciële poot worden bediend. Ja. Toch, als daar nou een keer euh, rommel is. Hè, euh, ja, dan kan ik me zo voorstellen dat je denkt van nou, laat ik toch maar dan even die inhoudelijke oh, nee. berichten laten oh, zitten. Oh nee. oh nee, daar is geen sprake van. En daar hebben we inmiddels heel veel ervaring. Mee. Ik noem de Rabobank, die een wielerploeg en een hockeyploeg sponsoren. Daar hebben we, kan ik u verzekeren, de grootste door journalisten gevoerde discussies mee gehad. Terwijl het ook een klant is van onze commerciële poot. Ik noem u een voorbeeld van een pindakaaspriek van Calvé in Leiden waar wij commerciële zaken mee deden, maar die op enig moment dichtging. Daar zullen wij ons nooit iets aan gelegen laten liggen. Nou, nee. Goed, dus die, die berichtgeving, die nieuwsberichtgeving blijft gewoon gewaarborgd. Ja. Want je ziet het wel bij RTL, tenminste, dat hoor je dan wel eens... dat, dat bijvoorbeeld Wakker Dier heeft daar wel problemen gehad. Die hadden zo'n spotje hè, waarin andere ja. uh, supermarkten werden daarin genoemd... die dan uh, nou ja, met die plofkippen bezig waren, ik noem maar wat. Uh, ja, RTL wilde dat eigenlijk niet uitzenden... omdat ze daarmee die adverteerders natuurlijk voor het hoofd stoten. Ja, maar dat, dat, dat zullen wij nooit doen. Alles wat wij uitsturen, uh, het zijn echt Chinese muren. En Het is ook letterlijk zo dat het een eerste en een tweede verdieping zijn... bij het aandacht. Daar staan Chinese muur toe journalisten werken of voor de redactie of voor de commerciële afdelingen. En vermenging daarvan, daar kan geen sprake van zijn. Het ANP moet een betrouwbaar onafhankelijk merk zijn en blijven. Dat garanderen wij onze media, maar dat garanderen wij ook onze commerciële klanten. En dus tussen de tweets geen gesponsorde tweets? Vooralsnog niet. Dank u wel, Erik van Gruithuizen, algemeen directeur van het ANP. Nederland 1 komt op primetime weer met een natuurserie. Na het grote succes van Life en Frozen Planet en Earthlight niet te vergeten... komt de EO vanaf februari met de BBC-serie Africa. EO belooft ons eindeloze woestijnen en savannes, witte stranden... maar ook onherbergzame gebieden en donkere oerwouden van het Afrikaans continent. TV's aan de TLC zendt voortaan 24 uur per dag uit. De vrouwenzender heeft zelf onderzoek uitgevoerd onder kijkers. En daaruit blijkt dat er meer behoefte is aan eigenzinnige non-fictie vrouwenprogramma's. TLC komt binnenkort met een nieuwe serie als Here Comes Honey Boo Boo. En A Breaking Amish niet te vergeten. Het zijn al kijkcijferhits in de VS. Een ander populair TLC programma is Extreme Couponing, waarbij geprobeerd wordt met kortingsbonnen zoveel mogelijk te besparen op de boodschappen. The total retail price came to After coupons, Jen spent just $88.20. A total savings of 90%. Alleen voor die stem zou ik er al een keer naar kijken. TLC voorheen deelde die zender trouwens de zender met Animal Planet. Die blijft in HD beschikbaar. Het zat er al aan te komen en inmiddels is er een datum. Dagblad De Pers maakt op 11 februari een digitale doorstart... onder de naam DNP, de Nieuwe Pers. DNP begint met een app in de Apple Store. Daarna wil de Nieuwe Pers via de website nieuws gaan verspreiden. De Nieuwe Pers sloot deze week een succesvolle crowdfundingsactie af... waarmee ruim 24.000 euro werd opgehaald voor de doorstart. Deze man heeft al voor heel wat irritatie gezorgd. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Tom de Ridder van MKB Brandstof.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 Nou, dat lijkt me een understatement. Inmiddels is er een online klaagbaak. En op Twitter zijn er allerlei woordgrappen over deze beste man te lezen. Uh, toen we in de mailbox van lunch berichten binnenkregen... van mensen die de radio zelfs uitzetten vanwege deze reclame... leek het ons goed om even te bellen met MKB Brandstof. Goedemiddag. Is dit Tom de Ridder? Mm, die is eventjes bezig. Nee, Ruud van Wijngaarden van MKB Brandstof. Ruud van Wijngaarden. Ah. Uh, durft u, meneer van Wijngaarden, op verjaardag nog te vertellen wat u doet? Oh, ja hoor. Ik... Uh... Ik durf dat. Ik doe dat ook gewoon. En u zegt ook dat u de man achter deze reclame bent eigenlijk? Nou ja, dat, uh, dat in ieder geval dat, uh, Tom de Ritter onze uh, spokesperson is... Uh, ja. die het verhaal van MKB Brandstof vertelt. Nou, is het een beproefmiddel in de reclamewereld? Uh, irritatie opwekken, hè? We kennen het nog van de wasmiddelenreclames van, van eerder. Uh, is, is, dat, uh, is dat die idee erachter? Nee, nee. De irritatie... Uh, voor een groot deel komt hij voort uit het feit dat heel veel mensen... de commercial horen... Waar die niet op gericht is. En uh, de frequentie is natuurlijk ook vrij hoog. Maar het is zeker niet het, uh, het oogpunt van waaruit uh, de spots maken. Nee. Jullie hebben er wel op ingespeeld over die irritatie. Want we hebben net, uh, de, laten we zeggen, de jongste boodschap gehoord. En uh, daarin wordt eigenlijk al gehind op het feit dat mensen het irritant vinden. Ja, we, we zien dat natuurlijk ook terug uh, op social media. En, en we, we krijgen ook wel e-mails van mensen en telefoontjes. Okay. En uh, dat zijn vooral heel veel mensen voor wie de... Uh, toch niet zo heel veel kunnen betekenen, omdat nee. ze geen ondernemer zijn en uh, niet het voordeel van een tankpas kunnen hebben. Nee, maar die zitten wel naar de radio te luisteren, die zetten hem nu uit. Dat, dat ja, is niet, nou, niet in het, ons belang. Het, schrik, het is de, de, het mooie van het medium radio, dat er zelf verschrikkelijk veel mensen naar luisteren. En we weten dat ook de ondernemers zoals we die willen bereiken, dat zijn de kleine ondernemers met één of twee, drie voertuigen, die, die luisteren naar de zenders. En op dit moment zijn we op praktisch alle radiozenders te horen. Ja. En best vaak ook hè? Best vaak, ja. Eigenlijk eh, eh, vaker kan niet. Te vaak? En dat is eigenlijk eh, een beetje gerekenen voor ons. Uh, we zien zo gauw dat er een commissie wordt uitgezonden dat uh, het aantal aanvragen toeneemt. Ja. Uh, dus het is één uh, op één rekenen eigenlijk. Hoe is die Tom de Ridder eigenlijk ontstaan? Nou well, yeah, uh, ja, origineel uh, in 2010 is bedacht dat we uh, een. een uh... ...een persoon wilde hebben die ons product goed kon uitleggen aan de luisteraars. En uh, er is wat heen en weer ge, uh, gedacht met namen. In de eerste instantie was de, zou die Joep Levelang heten. Oh. En uh, dat bekte op een of andere manier niet zo lekker. En toen zijn we gaan zoeken, eigenlijk met een uh, telefoonboek op schoot. En uiteindelijk uh, is zo Tom de Ridder geworden. Ja, ja, maar dat is niet bestaand figuur natuurlijk. Nee. Hij is alleen op de radio te horen, hè? niet in beeld. Hè? Nee. Waarom is dat? We hebben, we hebben dat wel geprobeerd, of uh, getest ook, zoals we al onze uh, reclame-uitingen testen. En dat, uh, dat bleek niet uh, de reacties op te leveren of, of de intentie van mensen. Om te denken, van, nou moet ik een uh, nationale tankpas hebben ook. Dus dat, uh, op die manier was dat niet bruikbaar. En, en wat dat betreft rekenen we alles uh, gewoon uit, uh, cijfermatig. Uh, voor zolang het uh, mensen oplevert die het gemak van de tankpas uh, ja. ontdekken en klant worden, blijven we uh, Tom de Ridder inzetten. De, raam, de reclame werkt uh, en het wordt, wordt het nog uitgebreid ook verder? Of, of? Nou, op dit moment zijn we uh, op praktisch alle zenders te horen. Uh, en dat uh, is eigenlijk vooral nu, deze maand, uh, heel nadrukkelijk. Omdat er zelfondernemers zijn die hebben natuurlijk in december en misschien nog begin januari zitten klooien met alle losse tankbonnetjes... Uh, en we weten dat er heel veel zijn die denken, eigenlijk moet ik overstappen. En, en het werkt iedere keer weer als een reminder. En uh, ik, ik zie gewoon ook aan de, de bezoekers van de website en mensen die uh, aan het aanvragen zijn wanneer er een spotje op de radio is, zonder dat ik natuurlijk naar alle en dat ze tegelijk luister. Dus deze maand is die, is die uh, aanwezig. En daarna hij gaat hij weer weg. even weg. Ja, ongetwijfeld. Maar ja. Hij, ja, hij blijft aanwezig en het. Uh, mm. uh, het, het het product is gewoon in orde. Ja, ja. Nee, gaat dat is duidelijk. Oké, maar uh, laten we zeggen, tot eind van deze maand moeten we het nog even volhouden. En uh, daarna is hij weer even vertrokken. Ruud van Wijgaard, hartelijk dank, van MKB okay. Brandstof. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Deze week viert het Klokhuis het 25-jarig bestaan, en daarom besteden we er hier ook elke dag even aandacht aan. Uh, de lijst van acteurs die hebben meegespeeld bij het Klokhuis is Ellen Lang. Een van de bekendste is Joost Prinsen. In een interview met het programma In Mijn Ogen vertelde hij dat de scriptschrijvers en de acteurs zich niets van, en, uh, van niets en niemand iets aantrekken. Zo moet ik het zeggen. Als je zeggen. bijvoorbeeld bij Klokhuis naar de ingezonden brieven kijkt en je zou. Al, al die briefschrijvers honoreren in hun bezwaren... wat zij vinden dat niet in een kinderprogramma mag... dan krijg je niet roken, geen alcohol, niet vloeken, geen geweld. En dat kun je allemaal... Uh, geen seks, dat kun je er allemaal uitbannen... en dan krijg je een soort afspiegeling van het leven... zoals het in, in het ideale, in het hoofd van een, uh, iemand zich... Uh, afspeelt van zo zou het leven moeten zijn. Zonder geweld, nou ja, dan niet zonder seks. Maar, hè, ja. En, en dat, dan, dan krijg je iets wat absoluut niet meer relateert aan iets wat een kind kan herkennen. Dus dingen bannen uit televisie of kinderprogramma's is uiterst gevaarlijk. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag uh, twee presentatoren aan tafel: Jacobien Geel van de NCV, uh, Columnist ook trouwens, en theoloog. Eswet L. Miludi, is presentator bij de KRO. Uh, doet daar allerlei programma's. Hartelijk welkom uh, allebei. Um, even die Tom de Ridder. regelde uh, ja, jij eraan? Ik, ja. vond het, ik, ja, ik dacht, ik moest denken aan uh, Jochem van de Rabobank, want die hebben we allemaal <kwijnt> in de tijd in ons hart gesloten. En daarvan wilden we weten of hij al kinderen had en of hij al kleinkinderen op komst <kwijnt> had. En deze Tom de Ridder, die gaat het niet redden. Hè? Die, die sluiten we <kwijnt> niet in ons hart. Nee, ik weet het niet. <kwijnt> Ja, prima. Ja. Ja, we worden er uiteindelijk ook allemaal weer een beetje van betaald. Ook. Dus ik, ik zit er wel heel kritisch over te doen. Ja, ik maar hij brengt wel geld in het laag. Je hebt wel he? helemaal je koptelefoon op je hoofd. Ja, precies. Um, en dan nog even het, het, het ANP, he? die dus nog niet met reclame tweets uh, gaat beginnen. Uh, EP in Amerika doet het wel. Uh, wat vind je daarvan? Ja, ik heb er eigenlijk ik heb er niks op tegen. Ik bedoel, uh, als ik daar iets op tegen zou hebben... zou ik ook iets tegen de ster moeten hebben, toch? En ze dus, zetten het er steeds duidelijk bij. Dus ik bedoel, ja... Dus, ja. Ja, het is heel, heel naïef om te denken dat je geen geld nodig hebt... om een uh, nieuwsorganisatie draaiende te houden. Het is gewoon ja, business. Je hebt geld nodig om het uh, te kunnen maken. Dus... Uh... Ik heb er geen problemen mee. Ja, de, de, de vraag natuurlijk, ik, ik stel hem ook aan van Gruithuis want zij doen dus ook al allerlei commerciële dingen... is toch uh, of je die scheiding wel goed uh, overeind kan houden. Hè? Of je niet uh, ineens ja. toch uh, je oor laat hangen naar die commercie... Oh, en dan dus in de, in de berichtgeving daar rekening mee gaat houden. Ja, dat, dat, dat lijkt me niet. Want dat is natuurlijk bij de publieke omroep eigenlijk ook niet aan de orde. Dus dat, dat, is, dat is denk ik niet het risico. Het is meer verwarrend omdat het natuurlijk op een heel andere manier tot je komt. Namelijk gewoon... Per ongeluk plopt er dan weer een berichtje op je scherm in je timeline, en dat is natuurlijk heel anders dan dat je naar de televisie kijkt en weet: nu komt er een reclameblok. Dus dat is de verwarring waar, die ik me kan voorstellen. Maar, maar als je op een gemiddelde het is tegelijkertijd wel een erkenning van het toegenomen belang van Twitter, denk ja. ik. Maar als je op een gemiddelde nieuws site een filmpje bekijkt, krijg je eerst ook 30 seconden over ja. een nieuwe auto van Nissan uh, ook waar te zien. Dus dat, ja. uh, dus dat, het plotseling tot je komt, ja, dat, dat, dat, dat is al zo. Het zou nog juist reden kunnen zijn. Jou omdat juist, uh... ja, ja. Het zou juist reden kunnen zijn om, om uh, bij wijze van spreken dan uh, EP niet meer. Te volgen bij wijze van als je als je dat vervelend gaat vinden, al die reclame dingen tussendoor. Waarom zou je dat doen? Nou ja, omdat het je is toch vanzelfsprekend dat er reclame gemaakt moet worden... om zo'n website draaiende te houden. En als mensen zich ook niet irriteren... aan al die uh, advertenties voor youtube films Nee, gisteren, maar goed, het is wel een drempel. Want Twitter dat, is natuurlijk, dat voelt persoonlijker dan dat je naar de televisie kijkt. Dat is van jou, hè? dat is jouw uh, gezellige feestje... wat je de dag en nacht aan het vieren bent. Dus dat is anders als daar opeens voortdurend van buitenaf boodschappen hmm. binnenkomen... waar je niet om gevraagd hebt, die je niet bewust volgt. Dus dat is een ander gevoel. Maar tegelijk is het een uh, medium. En, zoals en het kan een ander gevoel worden. dan uh, televisiereclames. Of, Omdat uh, ik weet dat Advertrans televisie niet van mij is. Dat is iets wat mij wordt aangereikt. Waar ik, uh, weet je, dat is, en, dat is, is ook een... niet voor jou. Die berichten worden door iemand anders geschreven. Ja, maar je hebt wel het gevoel dat je je eigen clustertje samenstelt. En dat, is toch, uh, dat vind ik toch een ander maar verhaal. Je, gewoon, je bepaalt toch ook zelf naar welke zender je kijkt? Ja, maar ik vind het toch anders. Ik vind Twitter toch... Een, ja, nou ja, omdat twi ik heb een Twitter-account, ik heb niet een eigen televisie. Ja, toevallig heb ik wel een eigen televisieprogramma, ik maar geen, <laughs> ik, <laughs> ik heb een eigen tv thuis, hoor. Ja, nee, ja, ja, Maar ja. Het, het punt ja, is, ja, het is natuurlijk wel... Je weet heel goed wat ik bedoel. Nee, nee, hoor, ik, ik weet het echt niet. Maar kijk, Het niet. punt is natuurlijk wel, als jij uh, nu uh, ongevraagd allerlei tweets binnenkrijgt met reclame daarin... Dat uh, is ja. het anders dan dat je weet van, oh, er komt nu een reclameblok, ik ga even koffie zetten. Maar ja, als ik naar nu.nl ga en ik uh, blader ja. door alle nieuwsberichten... dan vraag ik toch ook niet om die editorials die steeds tussen de nieuwsberichten doorziet. Nee, nee. En heel vaak ook op nieuwswebsites zelfs heb je tegenwoordig van die advertenties die je ineens naar voren poppen als soort van pop-up en die je ja. weg moet klikken zelf. Ja. Dat vind ik nog vervelender dan een, ja. een, een, ja. een tweet van Samsung. Het is tamelijk okay. rustig en je kunt er overheen lezen. dus okay. daar ga ik van uit. Het is Stop. ook niet het allerbelangrijkste onderwerp, jongens. Dit. Nee. Laten we naar nee, gewoon... nee, nee, nee, het, het nieuws gaan laten. En dan komen we zo meteen over andere zaken uit de media te praten met, ja. uh, met jullie beiden in deel 2 van het Media Forum. Hier is hij, Radio 1. De inspectie voor de gezondheidszorg blijft achter de afspraken staan die in het verleden zijn gemaakt met neuroloog Janssen Steur. Het CDA verwijt de inspectie dat hij het in 2010 op een akkoordje zou hebben gegooid met de neuroloog. De deal werd gesloten nadat Janssen Steur zich vrijwillig uit het big register had laten schrijven en hij dus niet meer in Nederland als arts mocht werken. De inspectie benadrukt dat ziekenhuizen in het buitenland zelf verantwoordelijk zijn voor het natrekken van het verleden van de artsen.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 En de Iraanse staatstelevisie meldt dat in Syrië 48 Iraniërs zijn vrijgelaten. Vrijlating zou onderdeel zijn van een gevangenenruil. De wind in Damascus zou op zijn beurt ruim 2100 gevangenen laten gaan. Volgens de Syrische opstandelingen zijn de Iraniërs leden van de Iraanse revolutionaire garde. Ze zouden zijn gestuurd om president Assad te helpen in de strijd. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Het is vanochtend in vrijwel het hele land gaan regenen. In het uiterste noordwesten wordt het geleidelijk droog en komt de zon vanmiddag tevoorschijn. In de loop van de middag verlaten neerslag het land en zijn er op steeds meer plaatsen zonnige momenten. In het uiterste zuiden en oosten kan het lang duren voor het droog wordt. en blijft daar dan ook tot aan de avond bewolkt. Er staat een matige wind die geleidelijk van zuidwest naar noordwest draait. De temperatuur varieert vanmiddag van 6 graden in Zuid-Limburg tot circa 8 in de rest van het land. Vanavond en vannacht neemt de wind wat af bij een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Lokaal kan een mistbank ontstaan en de temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Morgen overdag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige momenten. Tegen de avond neemt vanuit het noorden de bewolking toe en volgt een beetje regen. Het wordt morgen een graad of zes. Vanaf vrijdag doet de temperatuur een stapje terug. Het is overdag dan nog amper boven nul en in de nacht vriest het licht. Wel blijft het overwegend droog met regelmatig zon. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Jacobin Geel en Esmet El Miloudi. Uh, Albert Verlinde is boos op de nieuwe advocaat van Estel Kruijf. Die heet Nico Meijering. Uh, die zegt onder meer dat uh, Moskovic, Bram Moskovic, RTL Boulevard en de Telegraaf heeft getipt over afspraken die hij dan had met Estel. Hij is een tijdje aan uh, raadsman geweest. En Verlinde vindt dat NRC Handelsblad heel verkeerd bezig is geweest. Als je dat publiceert, dat deze meneer dat zegt over de Telegraaf en Boulevard... en dat je als NRC niet eventjes hoor en wederhoor pleegt... Ze hebben niet helemaal even, niet gebeld. Ze hebben niet Boulevard gebeld, ze hebben niet gezegd, klopt dat, want dit beweert die advocaat... dan hadden wij dat meteen aan de NRC kunnen vertellen. Maar natuurlijk is het boeiende voor NRC Handelsblad... om weer te kunnen schrijven dat er een klacht is ingediend tegen Bram. Natuurlijk is het heerlijk om zonder hoor en wederhoor een verhaal gewoon de krant in te knallen. Maar die NRC heb ik jarenlang gezien als een ontzettende goede, verstandige, wijze krant... En is nu gewoon een ordinair roddelkrant geworden. En vervolgens gooide hij de NRC weg met de tekst adieu NRC. Um, wie zit er hier fout vind jij Jacobine? Nou het waren netjes geweest als de NRC even gebeld had. Altijd verstandig. Maar ik vind het eerlijk gezegd wel erg moreel hoog van de toren geblazen van RTL Boulevard waarbij ik absoluut niet kan nagaan omdat het zo'n onkend oncircuitje mm. is voor en achter de schermen wie waar welk nieuws vandaan haalt. Ik ga er onmiddellijk van uit dat Moscoviets het niet direct zo letterlijk heeft doorgespeeld... dat Estel in het Amsterdam Hotel met hem had afgesproken... waardoor Boulevard op de trap had kunnen staan. Maar zoals we bij Paul Witteman laatst ook weer hebben gezien... of vijf jaar later bij Paul Witteman... hij is heel, heel goed in suggereren, Moscovici. Dus ik, ik weet het niet. En ik vind het, het is toch een beetje ook een roddelrubriek. Dus laten we het een beetje in proportie zien. Is nou, mijn theorie... Uh is, ik ga even helemaal niet in op, op de NRC, uh, sorry, NRC of uh, RTL Boulevard. Mijn theorie is dat Estelle hiermee eigenlijk de aandacht van zichzelf probeert af te schuiven. Want we vergeten nu bijna dat zij uh, in haar eerste verklaring heeft gelogen ja. tegen de rechters. En dat ze, uh, want voor de goede orde, voor de mensen die dat niet meer hebben meegekregen, zij uh, werd als getuige opgeroepen in de zaak Bader Hari, dat is haar vriend. Ja. En uh, toen heeft zij eerst gezegd, nou uh, ik heb helemaal niks gezien, dus niks gebeurd. En later is ze daarop teruggekomen, toen had ze Bram Moskov ingehuurd om haar in die rechtsgang een beetje te helpen. Daar heeft ze over gelogen, Vervolgens was ze drie keer te depressief en te verdrietig... om uh, een nieuwe verklaring te geven. Kortom, uh, heel veel negatieve publiciteit rondom... en stelde de afgelopen periode überhaupt dat ze dat vriendje heeft. En nu probeert ze volgens mij op een hele gewiekste, gemene manier... De, aandacht, de negatieve aandacht van zichzelf af te schuiven. En uh, degene die toch al een boeman is... en waar iedereen toch heel graag negatief op duikt... Uh, de schuld te geven van allerlei uh, en, zaken. En, en, en die al in zwaar weer zit, he, Moscovies natuurlijk. Precies, wat sowieso natuurlijk al heel kinderachtig is. Iemand die op de grond ligt uh, nog een uh, trap na. Aangeven. En daarnaast gaat het over details. Het gaat over zaken waarvan ik denk, hoe stom ben je? Daar was je toch zelf bij. Een declaratie van 1500 euro van, uh, uh, voor een ritje van uh, niet eens vijf kilometer. <laughs> dat daar ben je toch bij op het moment dat, dat je die afspraken maakt. Ja. En daarnaast las ik ook ergens dat uh, Estel met Moskowitz hebben afgesproken... dat er een kleine vergoeding betaald zou worden. En dat is veel te vaag. Wat is een kleine vergoeding? Je spreekt de vergoeding af of niet? Ja. Jij, jij staat meer aan de kant eigenlijk van Moscovici, die hier een beetje in het pak genaaid wordt, zeg maar, door uh, de, de advocaat in dit geval, uh, maar ingegeven door Estel Kruijf. Nou, ik sta niet per se aan zijn kant, maar ik, ik, ik in dit geval, uh, ja, toch wel een beetje, omdat ik, ik, ik vind het, de manier waarop hij in dit geval wordt aangepakt, heel kinderachtig vindt, heel typisch. En ik vind het ook wel een beetje een soort van. Uh, ja, dat die nieuwe advocaat Nico Meijering zich hiervoor laat lenen. vind ik eigenlijk ook wel jammer. Nou, de, de, de Albers Verlinde zei in dat stukje dat er een, een persoonlijke vete aan de hand is... Uh, blijkbaar tussen die ja, Meijering en Dat, dat uh, bedoel ik. Dat is Moscoviets. precies het toontje van Moskowitz. En de NRC toch altijd een keurige krant. En nu door dit ene berichtje waardoor Boulevard even in discrediet... Albers Verlinde is zelfs kolonist geweest hè, bij NRC een tijdje. Ja, ik vind het echt, ik vind het een absoluut veel te verkeerde toon voor een programma... waarin Roddel en Achterklap ongeveer de ja. voedingsbron is... voor alle berichten die we daar horen. Waar ik persoonlijk niet in geïnteresseerd ben, maar heel veel mensen wel. Dan denk ik, nou, dan moet je dit maar even accepteren als bedrijfsrisico. Weet je, Het gebeurt. Soms weet je niet hoe je aan je nieuws komt. En uh, ik, vind dit, ik vind dit, een, een echt een, een verkeerde reactie van Albert Verlinde. Mm. Uh, niet sportief. Het uh, is natuurlijk wel vaker. We uh, zijn niet anders uh, gewend natuurlijk van Albert Verlinde. Nee, maar goed, ik wil hey, maar... Albert Verlinde nu niet zwart maken... maar in de context van dit programma... Van uh. RTL Boulevard, denk ik... Ah, nou, het probleem joh, natuurlijk met, de, niet alleen maar voor RTL Boulevard is... maar met dit soort programma's... zij huren uh, allemaal deskundigen in die daar zitten. Maar ja, die kunnen dus zelf ineens ook onderwerp van gesprek worden. Ja, nou, dat, dat zijn ze ook voortdurend de laatste tijd. Ja, en dan, en dan zit je wel met een probleem natuurlijk. Want er zit een, ja, in feite een collega van, je zit ineens in de beklaagse bank. Ja, en daar maken ze geen punt van, hè? Dus daar dus e gaan ze gewoon maar mee maar door. Maar hij ging er gisteren helemaal niet op in eigenlijk, ah, op, dus. de, op de bezwaren die er dan zijn. Moskowitz zelf? Nee, uh, Verlinde ook met name. Die nam het vooral op over dat het, het horen en wederhoren en uh, zo. Maar, ja, maar hij is partijdig en dat is denk ik ook wel vanzelfsprekend en logisch. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel problemen mee. Maar. Dan moet je dat ook voor staan, zeg jij. Ja. Um, iets anders. De, de pastoor, uh, Harm Schilder heet hij ja, uit Tilburg. Uh, van de week werd bekend dat hij uh, foto's van, en namen van uittreders van de kerk wil ophangen. Uh, ik geloof uiteindelijk dat er vier uh, foto's hingen. Um, gisteren zat hij bij Paul en Witteman. en vertelde daar dat de foto's die hij gebruikt afkomstig zijn van het paspoort... of van het rijbewijs van degene die zich uitschrijft. Want je moet bij uitschrijving een kopietje van je identiteitsbewijs meesturen. Ze sturen mij, zal ik maar zeggen, dat kopietje... En mijn intentie was, nou, niet natuurlijk al die details van hoe lang ze zijn en zo... maar gewoon een plaatje, een naam, uh, bid voor die mensen. Dat was het idee. En het is uh, ja, opgepakt links en rechts als zijnde een schandpaal... om die mensen nog een trap na te geven. Maar dat is dus precies tegenovergesteld bedoeld. Ja, als je het gisteravond een beetje zag, is het eigenlijk toch wel een heel klein zaakje. En, en die man die zit daar dan wel. Is, ja. is, is dat gegrond? Is dat nou was het al een beruchte pastoor, hè, van de kerkklokken die te hard bijden ja. en zo op zondag. Nou, kijk, ik vind, het, ik vind dat hij de kerk en, en zijn eigen gemeente... geen dienst heeft bewezen door dit te doen. Ik vind het ook een rare actie. Ik zou zelf als gemeentelid die zich had uitgeschreven... nou, waarschijnlijk lang en rijp beraad, want dat doe je niet zomaar. Dat gaat. Dat is een bewuste actie. zou ik me echt heel bekocht voelen... als ik dan in het portaal van een kerk opeens zou hangen. Met naam en toenaam en telefoonnummer misschien zelfs wel. Dus ik vind het heel vreemd. En het mag ook niet van de rooms Katholieke Kerk. Die heeft het ook afgekeurd. Mm. Hè, dus dat vind ik op zich dan weer het goede hieraan... Dat de, dat de kerk zich dan daar tegen heeft uitgesproken. Dus ja, het, het, het, het is niet zo gek dat het wordt opgepakt. Omdat het natuurlijk sowieso zijn er veel mensen die het fijn vinden om weer iets te hebben. waarmee ze de kerk een beetje kunnen beschenen. Nou, deze man heeft het wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Ja. Hoe vond je dat hij deed daar? Want ik, ik, had ja, ik hij vond het dus helemaal niet slim dat hij bij Paan Witteman ging zitten. Omdat die man uh, die vertelt een verhaal die. Uh, Waar het eigenlijk op neerkomt is dat hij dus de, de mensen die zich laten ontdopen... dat hij die bij de kerk wil houden. Ja. Hij wil eigenlijk dat, dat anderen met ze in gesprek gaan van... joh, doe dat nou niet, Ja, wijze van. je kan natuurlijk al verwachten dat als je bij Pauw en Witteman gaat zitten... met zo'n onderwerp, na nou, alle schandalen rondom de katholieke kerk... dat je heel veel ja, uh, kritische uh, en, en negatieve uh, reacties uh, ontlokt. Want ik merkte ook dat de gasten die aan tafel zaten waaronder de uh, goede, hoe heet ze nou? De Belgische goede lichens, Likens. Goede Likens inderdaad, die dan vervolgens ook uh, heel kritische vragen stelt... en van alles ja. uh, uh, te zeggen heeft. Sharon Gershuis zat er ook nog van de SP, uh, zelf ook uh, katholiek... heeft ze ook geprobeerd ook uit, laat, uit precies. te schrijven. Ja. Dus kortom, een stuk of vier mensen die die man aanvielen. Geen hele goede strategie om positieve reclame voor de katholieke kerk te maken... en ook geen hele goede strategie om de mensen die zich, te laten, die zich laten ontdopen... Uh, bij je te houden. Had bij, uh, uh, Andries ging bij Andries Knevels zitten, of bij uh, Jacobine Geel. Mm. Maar vond je, want ik, ik moet eerlijk zeggen, dat, want je kunt inderdaad verwachten dat daar de hele tafel gaat er dan overheen, en heb, ik vond dat hij eigenlijk wel aardig overeind bleef nog. Jawel, maar ja. ik denk dat hij ook wel echt iets vindt. En, en, en ja, maar ik, maar ik het het, je het, alleen is een staat... beetje, het is een beetje, een, een, Het is een beetje een rare actie, en het is het, het, het, ja, als je nou, als je nou toch wil dat mensen echt wat positiever gaan denken over jouw kerk, dan Precies. zou ik andere dingen doen. Dan zou ik eerder zeggen: Goh, we hebben blijkbaar weer niet iemand vast weten te houden. Dan ja. zou ik het omdraaien als kerk. Zou ik een soort mea culpa in, de, in het voorportaal hangen? Van er is er ons weer eentje ontvallen, omdat we dat blijkbaar toch niet helemaal goed overbrengen, dat verhaal. Dat zou ik dan eerder doen dan dat je iemand anders uh, gaat nawijzen. Een soort dat... streepje zetten op het, het is een portaal. Beetje, het wordt een afhaken? beetje een jijbak, weet je. Ja. Uh, u ja, u ja, wil en ons het... niet meer, maar wij uh, u, uh, weet je. Dus het, ik vind het een hele rare aanpak. En Nogmaals, het lijkt me geen domme manier, Op het moment dat je met dus zo'n hele aparte actie... waar ik het overigens mee eens ben, uh, op de proppen komt... en dan vervolgens bij Pauw Witteman gaat zitten... Met, uh, de, nou ja, dan kan je verwachten dat je dus als een soort van gek wordt neergezet. En dat is in mijn ogen ook nou, wel enigszins gebeurd gisteravond. Okay. Ja. Goed, de topsalarissen bij de publieke omroep. Ik dacht dat we waren even tot het laatst. Um, het leukste. Gisteren is bekendgemaakt uh, wie de topverdieners zijn... binnen de publieke en de semi-publieke sector. De publieke omroep valt daar ook onder. Uh, bij de Fara zaten in 2011 de meeste topverdieners. Drie presentatoren verdienen meer dan 193.000 euro. Dat is de grens. Uh, ik zag jullie volgens mij niet in de eerste 25 staan, Jacobin. Nee. nee, dus ik mag er wat over zeggen. Heb je wel onderhandeld? Heb <lacht> je Onderhandeld. <laughs> Ontzettend goed onderhandeld. Ja. Ik ben ook helemaal voor dat we daar onder blijven, onder die balken en de norm. Dat we daar in ieder geval heel voorzichtig mee omgaan. Maar tegelijk vind ik het wel, merk ik, een moeilijke discussie. Volgens mij is er niet heel veel veranderd in het lijstje ten opzichte van vorige lijstjes. We weten dat de zaak de aandacht heeft, dat eraan gewerkt wordt. Ja. En elke keer als je die uh, lijstjes bekend maakt, dan storten mensen zich daarop met een, met een, met een, met een bijna haat. En het, dat vind ik het moeilijke van die transparantie, dat je. Uh, ja, dat, dat, dat het argwaan en het wantrouwen op opzichte van mensen die geld verdienen... wel op een hele eenzijdige manier gevoed wordt, laat ik het zo maar ja, even zeggen. Ja. Het worden meteen zakkenvullers en zie je wel die socialistische vara. En uh, nou ja, ze doen het zelf geen haar beter. En, ja, ik vind dat... Uh, dat is maar één kant van het verhaal. Ja. Wat is de andere kant dan? Nou, ik vind gewoon dat je eigenlijk niet één op één kan zeggen... dat mensen die geld verdienen uh, tegelijkertijd daar niks voor terug Leveren. Weet je, dat is toch altijd een beetje de suggestie die er dan aanhangt. En natuurlijk, publieke middelen moet je verstandig mee omgaan, moet je, moet je heldere afspraken over maken. Maar, maar dit levert toch altijd een, een golf aan agressie op die. Waarvan ik denk, ja, wat wordt weet, daarmee gediend? De vraag is, verdienen die mensen die, dus die dit soort salarissen nu krijgen... ook bij de publieke omroep, die krijgen ze dus, verdienen ze dat ook? Nou, er zijn een paar types die het absoluut verdienen... maar er zitten er ook een paar tussen waarvan ik vind dat ze het absoluut niet verdienen. Daarom ben ik zelf ook voor een soort van uh, puntensysteem... aan de hand waarvan je bepaalt of diegene, uh, hoeveel diegene dient te verdienen. Aan de hand van ervaring, uh, vakmanschap, uh, ook wel opleiding... Vind ik. Want er zijn dus prestatoren als Matthijs van Nieuwkerk, bijvoorbeeld uh, Paal de Leeuw. Dat zijn jongens die gaan zo lang mee. Ja, je kan het niet maken om. om uh dat soort mensen minder te laten verdienen dan iemand die een kookprogramma presenteert op RTL4. Ja. Maar dus jij zegt dat de mensen zijn mensen bij die onterecht veel verdienen. Ja, er zitten een paar namen en mensen... rugnummers, graag. Ja, dat, dat dus liever niet. <lacht> <lacht> maar er zijn een aantal types waarvan ik weet dat ze jaarlijks twee à drie programma's presenteren en vervolgens twee ton incasseren. Ja, dat vind ik gewoon belachelijk. Waar zitten die dan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Nee, maar het gaat niet nee, dus, bij gaat de, KRO, om... de KRO, toch? Vrienden? Nee, niet bij de KRO. Oh, okay. Dat wil ik trouwens even benadrukken: dat, uh, dat er bij de KRO de afgelopen jaren keihard aan is gewerkt om uh, juist iedereen onder die norm te houden. Ja, Jacobine? Nee, nou goed, kijk, het gaat, het gaat gewoon over besteding van publieke gelden. En het gaat ook over de, over de zorgsector, en het gaat over de woningbouwsector. He, de, de, al die sectoren waarvan je denkt, ja, die zouden de goede zaak moeten dienen. en die zouden op moeten komen van mensen die het ook wat minder hebben. Dat gebeurt natuurlijk ook. Publieke omroep is overal natuurlijk een organisatie waar heel veel mensen voor een heel gemiddeld inkomen heel hard werken. Dus, dus het zijn de uitschieters. 99 procent, geloof ik, van de publieke middelen wordt wel. Verstandig besteed. Dus ja. het gaat over een heel klein. Dus, dus het gaat mij erom dat, dat, dat ik het goed vind dat er naar gekeken wordt en dat er ook beleid op wordt gevoerd. Ja. Ja, maar dat, dat die 1% een ongelofelijke uh, imago-schade-discussie oplevert. Zeker. Zeker voor de harde werkers achter de schermen, overal, want iedereen denkt nu dat wij ja. allemaal hier ja. miljoenen verdienen. En ja, uh, dat is echt niet zo. Door bijna uh, maar... niks te doen. Hè? Dat is dan altijd een koppeling. En maar dat heel... vind ik een hele foute koppeling. Maar wat heel grappig is, dat, het, dat is trouwens echt zo, dat in veel gevallen zijn het uh, mensen die gewoon tijdens een onderhandeling een geluksverhaal zijn geweest. Dus, de, gewoon iemand met een hele goede manager... of een uh, mm. omroepbaas die even niet opletten. <lacht> nou, maar dat is echt zo. Okay. Want het zijn heel vaak incidenten. Uh, ja, en het zijn, het zijn inderdaad een paar mensen... die gewoon uh, onterecht te veel verdienen. Ik krijg dat lijstje zo meteen naar de uitzending ja. van jou. Hoor. Van die mensen Goed. die dat onterecht krijgen. Dan zullen we daar nog eens even wat mee doen. Uh, dank voor nu, uh, Eswert uh, Elmi-Luri en uh, Jacobine Geel... Ja, voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Hier is een liedje van de Polyphonic Spree. 2004 alweer, maar wel leuk. Hold me now. We started the day with a He's walking along with his soul and his love Het is een bijzonder gezelschap, de Polyphonic Spree. Ze komen uit Dallas in de Verenigde Staten, bestaan uit meer dan twintig leden. Er zitten muzikanten bij, maar ook een tienkoppig zangkoor. Uh, nou, We maken leuke liedjes, Hold Me Now, zo heet dit uh, nummer. René Smit is hier, hij is 66 jaar, komt uit Delft. en uh, gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. U geeft uh, rondleidingen voor Amerikanen, hè? Ja, ik, uh, ik doe uh, private tours voor Amerikanen door Nederland. Ik ben dus nationaal gids. Aha, door Nederland. Ik alleen door Delft, maar. Nee, nee door heel Nederland. Ah, okay. En dan ik heb een mooie auto, en dan neem ik ze mee naar mooie plekjes in Nederland. Maar die Amerikanen doen toch Europa altijd in een, in een week? Nou, jongen, dit zijn vaak mensen die gaan op een cruise of zo. En dan hebben ze één of twee dagen in Nederland voordat ze inschepen. Of nadat ze dus van die cruise terugkomen. Ja. En dan boeken ze mij voor een halve dag oh, of okay. een hele dag. En dan gaat u met ze naar Volendam en zo? Dat nou, nou, liever niet, nee. oh, Oké, okay. nee. <laughs> okay. echt leuke dingen. Ja, leuke dingen. Ik ga vaak voor het lunch in de Rijp, bijvoorbeeld, waar nou de koningin heen gaat. Dat is een heel mooi uh, stadje. Oh, en ja, ja. ik ga wandelen in Edam of uh, dat soort uh, dingen. Nou, oh, wat leuk. Ja. Ja. Nou, intussen dus misschien de radio aan en het nieuws een beetje volgen. Kijken of u verder komt dan die 88 punten, want dat ja. is de hoogste score tot nu toe. De Nationale nieuwsquiz. Wat is er aan de hand? De deur is stuk. Ja, die was in Amsterdam stuk. De vertraagde middagtrein uit Amsterdam kwam uiteindelijk drie kwartier te laat aan op zijn eindbestemming. We zijn in België, dat is in ieder geval fijn in Brussel, ja. ja. NS Highspeed erkent de problemen en zegt dat er al verbeteringen zijn doorgevoerd. Zijn er nog mensen die de Viraar nemen? Ja, en dan sta je te wachten en dan gaat hij niet. Moesten we er op Schiphol uit. We, we hebben een zeer intensieve eerste maand achter de rug. Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja, we zijn nog niet klaar met die vier raar. Er is nu een onderzoek gepresenteerd waarin alle problemen nog een keer op een rij worden gezet. Vraag 1. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat op het traject Amsterdam... naar welke andere Nederlandse stad 5% van de treinen uitvalt. Wat is die andere plaats in Nederland? Den Haag. Dat is niet goed, het is Breda. De directeur van NS Highspeed geeft toe dat het in de eerste week zeker niet goed ging... Maar zegt dat er nu alweer veel verbetering is. Vraag 2. Hoe heet de reizigerswebsite die met dit onderzoek is gekomen? Waarover? Nee, dat is veel raar. De website houdt alle vertrektijden van Vira per station bij. Vraag 3. Dat is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen waar het bij hoort. En aan u de taak om die combinatie te maken. Dus het goede antwoord bij deze kop. Melancholie, geen tranen. Gaat dit over 1. Lance Armstrong... die zal in een interview met Oprah voor het eerst over het dopingschandaal praten. 2. de voetbalclub AGOVV is failliet verklaard. Een gitzwarte dag. Of 3. Estelle Cruijff heeft het helemaal gehad met Bram Moskowitz... en heeft een klacht tegen hem ingediend. Melancholie, geen tranen. Uh, ik denk twee. AGOVV, hè? Dat is goed. Kop uit het AD van vandaag. Rechter verklaarde de club failliet... omdat de belastingsschuld van 400.000 euro niet meer betaald kan worden. Vraag 4: hoe heet de directeur van AGOVV? Geen idee. Dat is Henk Timmer, oud ook, man van. We gaan naar vraag 5: dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Laten we nou eerst al die mogelijkheden om verspilling aan te pakken. Laten we die nou benutten voor we de toegang tot de zorg voor mensen moeilijker maken. Wie is deze man? Papklink. Dat is niet goed, nee. Het is Wouter Bos, oud-minister ah. van Financiën. Hij is nu uh, werkzaam bij KPMG. Uh, doet daar uh, in de gezondheidszorg allerlei dingen. En uh, hij heeft uh, bijvoorbeeld over dure apparatuur... die door onnodig veel ziekenhuizen wordt gekocht... en medicijnen die te duur of overbodig zijn. Vraag 6. Er waren gisteren van negatieve reacties te horen op het advies van het CPB... over het verkleinen van het basispakket in de zorg. Welke partij zei juist dat het CPB de vinger op de zere plek heeft gelegd... en waarschuwt dat solidariteit niet oneindig is? VVD. Dat is goed. Tweede Kamerlid Mulder zei dat namens die partij. U, gaat, uh, nog, uh, u kunt nog vier punten verdienen bij de laatste vraag. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik vraag me af waar we nu zijn. 3. In al die jaren ben ik nog magerder en bleker geworden. 2. Gisteren, op mijn 66ste verjaardag, kwam ik met een bijzonder cadeau. Eén. Na tien jaar stilzwijgen, breng ik eindelijk weer een nieuwe plaat uit. Ah, David Bowie. Ja. ja. De eerste die had te maken met de titel van het liedje Where Are We Now is het singeltje wat uh, de voorbode is van een album dat in maart gaat verschijnen. Uh, Bowie, The Thin White Duke is zijn bijnaam Vandaar ook die, uh, ja, ja. die, die bleke jonge man. Uh, ja en hij is nog steeds uh, going strong en uh, going on ook, want uh, 66 was hij gisteren en uh, dus er komt nieuw materiaal van hem uit. Uh, factor is drie, dat betekent dat er zometeen 30 nodig zijn voor een hogere score. Dat wordt heel lastig, denk ik. Ja die mevrouw van maandag is heel goed. Van het leven is zin in leven.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed voor Nederland als Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep wordt. Buitenlandse media en insiders in Brussel die weten het allemaal zeker. Onze minister van Financiën die wordt het gewoon. En we zijn benieuwd wat u ervan vindt. Eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt naar de website www.stand.nl of twitteren. Eens of eens doe dat dan met hekje standpunt. René Smit uit Delft. Ja, uh, drie. Dat is dus, uh, heel lastig, denk ik. Uh, veld. Want 88 is de hoogste score. Dan moeten we 30 goed hebben. Dat gaan we gewoon niet eens redden in nee. de tijd. Maar toch even kijken hoe ver we komen. Ik ga die vragen stellen. U geeft het antwoord. Of u zegt pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsbiss. Hoe heet de president die niet op tijd is hersteld voor zijn beëdiging? Hugo Chavez. Goed, de nieuwe brandweerwagens in welke provincie zijn te groot voor de kazernes? Flevoland. Goed, 71 oudgevangenen van welke gevangenis in Irak krijgen een schadevergoeding? Abu Ghraib. Goed, in welke stad stond gisteren een parkeergarage in brand? Geen idee. Amsterdam, hoe heet het Amerikaanse oud congreslid dat een campagne is begonnen tegen wapens? Uh, Ginsburg, dat is die vrouw die in het hoofd is geschoten. Ja, dat klopt, Gabriel Giffords heet Gifford. ze. Voor de zesde nacht op rij waren er in welke Europese stad rellen? Madrid. Belfast, hoe heet het Hoi. ziekenhuis waar een medewerker met open TBC is ontdekt? Het Ruward ja. Nee, het was het Martini ziekenhuis in Groningen. Hoeveel miljoen euro is er ongeveer door het OM van criminelen geplukt afgelopen jaar? Ongeveer 50 miljoen. Dat is goed. Welke reisorganisatie is opnieuw uitgeroepen tot beste allround tour operator van Nederland? Holland International. Goed. Welke tennisser is de enige van de vier Nederlandse deelnemers... die verder is in de kwalificaties voor de Australian Open? Bakker. Dat is goed. De reunie van welke meidengroep gaat toch niet door vanwege ruzie? Uh, Dolly Dots. Nee, Spice Girls. Oh. Een melding van een brand gisteren bij een energiecentrale van welk concern bleek loos alarm? Eh, uh, Nuon RWE was het. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... heeft welk land een boete gegeven vanwege de overvolle gevangenissen? Italië. Dat is goed. Hoe heet de wielrenner die met zijn Belgische ploeggenoot... de zesdaagse van Rotterdam heeft gewonnen? Geesink. Terpstra. Oh. Actievoerders in België hebben meerdere toegangswegen... voor leveranciers van welke autofabrikant geblokkeerd? Ja, Fort in denk... Goed, de kunsthal in Rotterdam blijkt al een keer eerder beroofd te zijn. Wat werd er toen gestolen? Ik weet het niet. Dat was in 2002, geloof ik. Maar, maar ik weet niet wat er toen gestolen is. Nee, Een ja. ring. Ja. Zeg maar niks. Nee. Nou ja, goed. Uh, we wisten al dat het heel lastig ja. zou worden. Hè? En uh, u dacht ook: van nou, ik, ik uh, ga gewoon rustig achterover zitten. En als ik het antwoord weet, dan zeg ik het. En anders ga ik niet te veel moeite doen om de hersenen te pijnigen. Uh, 24 uh, punten hebben we uiteindelijk gehaald. Dus acht uh, goed in deel 2 van de quiz, maar die drie. Is te weinig. Het is te weinig voor de winst in ieder geval. Uh, u krijgt van ons mede kaarten voor beeld en geluid: de lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou. En uh, nou ja, Ton mag gewoon die radio aanhouden en het nieuws nog beter volgen. Ik luister elke dag, behalve als het Ton de ritter komt. <laughs> ja, <laughs> oké. Okay. Nou ja, daar moeten we nog even mee rekening houden. Okay. Uh, hartelijk dank voor Dankjewel. het uh, meedoen. We gaan straks uh, praten naar aanleiding van het faillissement van AGOVV over uh, het voetbal. Want er zijn natuurlijk amateurclubs die mogen de stap maken naar dat uh, betaalde voetbal. Maar die doen dat bewust niet. Om die reden misschien wel. Dat allemaal zometeen na het NOS nieuws. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof.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 Van alle kanten.